1 Uur. Dit is Jeroen Jepkema met het Noorse Journal. In Hongkong hebben troepen net als gisteren betogers met traangas en pepperspray uiteengejaagd. In de stad hebben ze zich menigtes met paraplu's verzameld. Een verwijzing naar de paraplu-protesten van vijf jaar geleden, waarbij meer democratie werd geëist. De betogingen van vandaag zijn onderdeel van wereldwijde protesten tegen China. Ouderenorganisatie AMBO start met een cursus om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs. Zo'n honderd vrijwilligers worden opgeleid om als veiligheidsadviseur bij ouderen langs te gaan. Volgens de politie doen jaarlijks zo'n duizend mensen aangifte omdat ze slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc. Maar het werkelijke aantal is veel hoger omdat mensen zich schamen dat ze er zijn ingetrapt. Afgelopen nacht zijn er twee incidenten geweest met geweld tegen politieagenten. In Zoetermeer liep een politieman een gebroken neus op toen hij werd geslagen door een jongen van 17. Dat gebeurde toen de agent een ruzie probeerde te sussen. In Kastricum stond eerder die nacht een jongen van 17 met een mes te zwaaien. Tijdens een arrestatie werd een agent door een 27-jarige vrouw beetgepakt en meerdere keren hard in het gezicht geslagen. De Rotterdamse politie heeft vannacht negen jongeren in en rond een tram opgepakt. Volgens de politie hadden twee van hen messen bij zich. In en onder stoelen of banken in de tram en op straat vond de politie nog zeven messen. De groep wilde vermoedelijk een ruzie met een andere groep jongeren in Rotterdam uitvechten. Het zou gaan om een ruzie die al geruime tijd speelt tussen jongeren uit de wijk Schaarloos en het stadsdeel IJsselmonde. De twee jongens van 16 die een wapen bij zich droegen zitten nog vast. In Breda is zanger Thijs van der Molen overleden. Hij was 80 jaar. Van der Molen is vooral bekend van de Brabantse Evergreen. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Verder schreef en zong hij veel carnavalsnummers en het lied Breda, ik hou van jou voor voetbalclub NAC. Het weer, veel regen, vanmiddag ook af en toe droog. Er staat een stevige wind aan zee hard tot stormachtig met kans op zware windstoten. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Bij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 You the one I like, like, like, like, come put your body on, might, might, might, might. Don't lie Give me my love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 Ford and Zomerheel. This first one is called Another Day. Looking forward to another day A day of living without you ways to make it better. In <laughs> my mailbox, there's an addiction letter. Sure, to be in a hurry. Don't be in a hurry. I'll always show up. I'm making you smile through every hiccup and every teardrop, it's in the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 FM. Oh